Voor we echt de Egyptische afdeling opgaan, bekijken we eerst even deze tempel. Toen ik hier sliep voor Willem Wever, dacht ik dat het museum de tempel had nagebouwd. Maar hij is echt. Gaaf, hè? De tempel werd ongeveer 2000 jaar geleden gebouwd. Vroeger waren de stenen wit, maar die zijn in de loop van de tijd verkleurd. Een tempel werd door de Egyptenaren gebruikt om aan hun goden te offeren. In deze tempel werd aan de godin Isis geofferd. De mensen zelf mochten niet in de tempel komen. Dat mochten alleen de priesters en de priesteressen die in de tempel werkten. Nederland heeft hem in 1969 cadeau gekregen van de Egyptische regering. Ze hebben de tempel steen voor steen uit elkaar gehaald, naar Nederland vervoerd en hier in de entreezaal van het museum weer opgebouwd. Het is wel het grootste voorwerp dat het museum heeft, maar niet het oudste. Zullen we die eens gaan bekijken? Dit was alvast een goed begin, vind je ook niet?